Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Amerika heeft de onderzoeksraad voor veiligheid onder druk gezet, meldt de New York Times. Dat gebeurde in 2009 tijdens het onderzoek naar de crash van een vliegtuig van Turkish Airlines bij Schiphol. Bij het ongeluk vielen negen doden. Door een kapotte meter zette de automatische piloot de landing te snel in. De onderzoeksraad zag dat wel, maar zou onder druk van Boeing te veel nadruk hebben gelegd op menselijk falen. De onderzoeksraad zegt dat conclusies over ontwerpfouten... inderdaad niet zijn gepubliceerd, maar dat ze dat zelf hebben besloten. Een vrouw die voor het ministerie van Volksgezondheid actie voert... voor betere zorg, blijft daar zitten tot ze toezeggingen krijgt. De 26-jarige Charlotte Bouwman is suïcidaal... en zegt dat ze al ruim twee jaar op een wachtlijst staat. Ze dwong vandaag een gesprek af met staatssecretaris Blokhuis... over betere zorg voor mensen met ingewikkelde psychiatrische aandoeningen... Volgens Bouwman was dat gesprek positief, maar stopt ze pas als het kabinet hulp belooft. In een gevangenis in Nederland komt een extra beveiligde afdeling voor sommige zware criminelen. Dat gebeurt onder meer vanwege de mislukte ontsnappingspoging gisteren bij de gevangenis in Zutphen. In welke gevangenis de speciale unit komt, wil minister Dekker niet zeggen vanwege veiligheidsredenen. Bij een dode wilde gans in het oosten van Duitsland is vogelgriep vastgesteld. Ook in Oekraïne en andere Oost-Europese landen is de ziekte gevonden. Minister Schouten bekijkt deze week of er een ophokplicht moet komen in Nederland. Ruim 3000 Rotterdammers met een laag inkomen hebben gebruik gemaakt van het aanbod van de gemeente voor gratis kaartjes voor het Eurovisie Songfestival. Als ze aan de voorwaarden voldoen krijgen ze allemaal twee toegangskaarten voor de finale, halve finale of een repetitie. Het weer in de zuidelijke helft van het land waarschijnlijk vorst en mist. In het noorden niet. Morgen in het zuiden vrij zonnig. In het noorden meer bewolking. Het wordt morgen 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn geen meldingen van files. Als je gek bent op vogels, dan maak je van je tuin een echt vogelparadijs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 Dat geldt voor jullie dus ook, hè? Dat is live in de eten. Ja, ja jullie zijn het gewend, weet je. Ik bedoel, uh, oké. Okay. Ah ja, weet je wat? Geef ze een applausje, hier is Downtown The street! of your ball to stop the fucking boss De band en dat is nieuws van de berg. Wat een applausje voor nieuws! Het nummer gaat over dronken zijn in een avond in Groningen. Daar spelen we morgen, dus dat is leuk. Het is shitfeest! Groningen. Stand... Ja, Groningen, ik weet het ook niet. I, I, I... I'm just trying to conversation here, man. All right. Uh, en dat is dankjewel, Rob Acta Awards, voor ons uh, dat we hier mogen zijn. Dit nummer gaat over onze gevoelige tweet op het toilet. Het heet Toilet Time. Let's go nieuws. Ja? Ja? Oké. Okay. Ja. Tried to shit But only farted Then one day I took a chance I tried to fart shoot my bed Here I sit Broken hearted Tried to shit But only farted Then one day I took a chance I tried to fart Shut my bed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 In the band. Samen is Shonny Flex. Where is he? Oh, uh, hi, hi. Mag een applaus voor Shonny Flex? Ja, voor alle Chickies en zwaas house. Ik heb een polo. Mensen zeggen YOLO. Ik zeg wat. We have YOLO, want we dragen polo, I say ja. no, nee. here I sit, broken hearted, I tried to shit, but only farted than one day, I took a chance, I tried to fart, shit went bad, here I did, broken hearted, I shit, but only farted than one day, I took a chance, I tried to fart, yeah.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 Even lekker punken met z'n allen. Gadverdamme, wat is dat lekker op z'n tijd. Morgen dus in Groningen, als je nog een leuke optreden wil zien. Samen met Shitface, toch? Ja, zeker. Samen met Shitface. Dat is die toch in, uh, in Groningen vanwege... Ja, ja, euro. Hoe heet het ook wel? Euro? Euro-sonic.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 Downtown District! Yeah. Hey, wat mededelingen van Huishoudelijke Aard, want we zijn immers over de helft bij deze nu al onvergetelijke Rob Acta Awards voorronde. Um...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 Ikzelf ben een enorme muziekliefhebber, ik vind alles, ik vind alles leuk. Vooral de, vooral de jazz die wij maken, dat, dat kikt lekker in bij het publiek. Zoals... Dat maakt het hem. Ja. Ja. Verklaar je naden. Oh, wat moet ik zeggen? Nu, nu, nu, nu loop ik een uh. ja, nu gaan we af. Ja, uh. Daarom zijn we niet de politiek ingegaan, dat wilden we eerst doen als uh, kwartet. Vo uh, aan politiek zijn jullie denk ik ook wel.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 De Playgirl over mee. ja. Geen, geen foto van ze maar maar allemaal mooie naakte mannen uh, in de backstage hangen voordat we gaan spelen. Oké, okay, oké. Okay. Uh, goed, um, even voor, uh, voor alle mensen die dit uh, willen horen, uh, waar zijn jullie te vinden op het Wereldwijde Web? Op Facebook, bij Down the District. En... Um, oh, ja. Yeah.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 Yeah. Erbij, want ik blijf het niet de hele avond zeggen. Hoe vaak moet ik dat uh, potje omdorie? ik zie die mevrouw een beetje schrikken met dat uh, vloekwoord.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 Show, but she didn't care, he was addicted to, to a smile When she tried to leave it back Please stay here for a while, a while Right! The bill, the bill. Wat leuk is hier te zien wat ze zijn vanavond, jongens. Gezellig. Een paar weken geleden weer ook opgetreden, maar toen stond er een hele grote kerstboom naast ons. Maar het is wel, wel leuk om hier terug te zijn. Very simple. Did I read Tony? In a small rainbow town All we could do is make more sound I lay in bed and watch the time fast by Or you make a friends. Forgetting about you and I